Als bewijs werden door de AIVD afgetapte telefoongesprekken met zijn familie gebruikt. Daarin was zijn stem te horen. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hem tot zes jaar cel. De stemming over de benoeming van een nieuwe Catalaanse regio-president is door de voorzitter van het Catalaanse parlement uitgesteld. Zo krijgt separatistenleider Puigdemont de kans om in beroep te gaan tegen een uitspraak van het constitutioneel Hof in Madrid.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het is 30 januari en we zijn er weer. Ja, het is een werkdag vandaag, zeggen ze. Nou, oké dan. dan gaan we toch werken. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Beppie. Hoe gaan we Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, luisteraars. Ja, we zijn er weer. En we gaan weer proberen om er een leuke uitzending van te maken vandaag. Met het recept van de week natuurlijk. We hebben de bioscoopagenda. We hebben ook het regio-nieuws. En we hebben nog veel meer leuk. <laughs> en, eh. Uh... Ja. Even kijken hoor. Oh, oh ja. Zo. En ja, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, we hebben natuurlijk heel veel leuke muziek. We hebben een aantal artiesten in het licht die vandaag jarig zijn. Jawel. We hebben geen sterven, geen sterfgevallen vandaag. Gelukkig, alleen maar jarigen, dat wel. We beginnen al met een hele leuke, zo meteen. Ja, maar nou ja, we zien het allemaal wel. Uh, Voor de rest gezellig. Uh, ik hoop dat u een uh, lekkere lunch heeft. Lekker broodje met uh, kaas of ham. Ja, ja, ja. Bal gehakt of zo, kan ook. Broodjebal. Broodjebal. Broodje kop, kop, kopje soep. Hmm. We moeten toch eens praten met het bestuur van ZFM Zandvoort. Dat ze voor ons, in, in, als wij hier werken, ook een lunch serveren. Dat vind je ja. Dat ja. nou, vind ik eigenlijk wel. Je al dus dus, binnenkomen mijn fantasie met bladen. Ja, gewoon met eh, bladen met, met soep en broodjes. en Ik uh, ja, oh, oh. oh. denk dat het één bitterbal zou worden. <lacht> met de klemtoon op bitter. Ja, met de klemtoon. La <lacht> la la la. Nou, we gaan beginnen. En, uh, we gaan beginnen met uh, artiest in het licht. En uh, dat is Dries Holten. Ja, wil u zeggen. Ja. Ik ken wel Dries Roelvink. Nou, dat uh, kun je ook beter niet kennen trouwens. Maar goed. Uh, Dries Holten. Ja. Tja. Tja. Maar als ik zijn artiestenaam noem. En als ik ook nog zeg Kroepoekje. Dan weet u al een heleboel meer denk ik. Dries Holte had namelijk een artiestennaam en dat was Andres. En hij heeft natuurlijk zijn grootste succes ook via het, samen met Sandra Remer. Sandra en Andres. Dus. En uh, nou ja, Dries is jarig vandaag. Ja. Of was jarig. Nee, volgens mij leeft hij niet meer. Uh, maar dat zoeken we even op. In ieder geval, we gaan ze wel draaien. leeft nog wel hoor. Artiest, nou In je mag het zo vertellen. Ja, ja. Sandra en Andres Storybook Children. You De eerste liedjes uh, die ze samen opnamen, voordat ze uh, een beetje meer op de Nederlandse toegingen met als het om de liefde gaat en dat soort liedjes. Uh, duo dat uh, diverse keren uh, succesvol deelnam aan het Eurovisie Songfestival en ook in Nederland, en niet alleen in Nederland, ook uh, buiten Nederland, behoorlijk succesvol waren, toch? Ja. Ja, ja Sandra en Andres. Ja. In 1975 gingen ze uit elkaar. Ja. Heeft hij nog een duo gevormd met Rosie Pereira? In 80 probeerde hij ook nog een duo te vormen met Ene Debbie. Toch een heel actief man. Hij heeft ook liedjes voor andere mensen geschreven. Zo was hij de tekstschrijver van de hit Immer Wieder Zondag van Cindy en uit Duitsland. Cindy en Bert, ja. Ja, Cindy en Bert. Die stond Cindy in 1973, unbert. wekenlang in de hitparade. Uh, Dries leeft nog. Hij woont in uh, Rozendaal en hij heeft twee kinderen. Ja, dan is hij dus vandaag. Uh, 82 geworden. Zo. Show. Andres. Andres. Nou, oké, okay, dat was hem. We feliciteren uh, hem hartelijk. Van harte gefeliciteerd. <lacht> en als je taart wil brengen, ook goed. Maar, um, het is vandaag nog een bijzondere dag. En daar gaat het 3 in 1 over vandaag. Want, dames en mensen, uh, dames en heren. Het is vandaag precies 49 jaar geleden. Uh, dat uh, John, Paul, George en Ringo voor het laatst samen optraden. Yeah. Oh. En dat was op het dak van hun gebouw in ja. uh, Savile Row, number 3... Uh, number Three, Savile Row moet je dat zeggen dan op zijn Engels natuurlijk. In Londen, het veroorzaakte veel opschudding en het concert werd uiteindelijk beëindigd door de politie. Want uh, er kwamen klachten over het geluid. Nou, ik kan me dat bijna <lacht> niet voorstellen. Want ze stonden met kleine versterkertjes praktisch onversterkt op dat dak te spelen. Maar het was eh, toch duidelijk te horen op de straat. En dat veroorzaakte vooral ook opstoppingen van het verkeer natuurlijk. Mensen bleven gewoon op straat stilstaan en luisteren van... Hé, hey, wat gebeurt daar nu? Hemelse Daarboven. muziek. Hemelse, Hemelse muziek. muziek. En dat waren dus de Beatles. En ik ga u uh, drie opnames laten horen uh, in de 3-in-1 uh, van dat legendarische concert. Uh, die opname uh, die kwamen later natuurlijk terecht op het album Let It Be... Uh, en in de film natuurlijk ook. Maar het vervelende was natuurlijk dat het album, let, die, uh, naar mijn mening, uh, behoorlijk verpest is. Doordat uh, veel Specter er met zijn klauwen aankwam. En het album daar dus eigenlijk mee vernielde. Een waardeloos gebeuren. Uh, en dat uh, was heel jammer. Maar uh, een aantal jaren geleden, een jaar of drie terug, vier terug, denk ik zo'n beetje. Uh, kwam er een nieuw album uit. Uh, samengesteld door mensen die al die rotzooi van Phil Spector eraf geflikkerd hadden. En gewoon de Beatles weer lieten klinken zoals ze het oorspronkelijk bedoeld hadden. Zoals het moest zijn eigenlijk. Want de Beatles wilden eigenlijk Let It Be als een soort live album uh, uitbrengen. Nou, dat kon dus niet want door al dat geklungel van uh, Spector. En toen kwam het album Let It Be Naked. Ja, nou en daar ga ik u drie nummers van laten horen. Want dat is zo mooi. Dat mag u echt van genieten. Ja. En dat doen we dan in de vorm van de 3 in 1. The Beatles Rooftop Concert. 3 in 1 in, 1. Wat like ja. leuk Ruud. Ja. Leuke informatie. Ja. Maar hij doet het alleen niet. Oh, maar. Very naked. Moet nog geboren worden hoor. Ja, ja. hou er gewoon eventjes stil omdat de politie ja. navraag doet ja, maar hij doet het niet ah! nou, even kijken of de we volgende wel doet sorry hoor de computer heeft keurig 3 in 1 in 1. Oh, deze dag nog niet doen. Nee. Nou, hij weigert het gewoon... Uh, hij gewoon dienst. Very naked. Heel naked. Ik ga even uitzoeken... <coughs> oh, deze doet het wel. Nou, we zoeken die andere ook nog op. like she does Ooh, she does Yeah, she does And if somebody loved me like she does Ooh, she does Yeah, she does Best. I guess nobody ever really done me. She done me. She done me good. Niet helemaal vlekkeloze uitvoering van de 3 in 1 Maar dat lag niet aan de Beatles. Dat lag aan een computertje. Wat niet helemaal deed wat hij uh, doen moest. En uh, nu zou er weer iets moeten komen. Dat komt ook niet. Dus nou, ga ik het u zomaar vertellen. Uh, gezellig. De Beatles dus. Uh, 49 jaar geleden gaven zij uh, rond lunchtijd. Uh, hun uh, legendarische rooftopconcert. In Londen. Uh, uh, in de straat Seville Row. Waar hun Apple kantoor gevestigd was. Ze speelden daar een aantal nummers. Uh, en het allerlaatste wat ze speelden, dat was Get Back. Nu als eerste helaas, maar dat, ik had hem als laatste gepland. Maar goed, oké. Okay. Uh, get Back dus, Don't Let Me Down en I've Got A Feeling. Drie nummers die voorkomen op het album Let It Be. Maar nu in de uitvoering van het album Let It Be Naked. Dus ondaan van alle uh, troep die... Uh, die, hoe heet het, Phil Spector er later bijgemaakt heeft. En dat was ook het leuke dat je de rol van Billy Preston, die hier de elektrische piano speelde, ook heel duidelijk kan horen. Op het oorspronkelijke album is dat toch voor een deel verdwenen. Of helemaal in de mix gegooid. Of helemaal aan naar achteren. Maar hier hoor je dus echt het geniale pianospel van, uh, van Billy Preston. De solo van Get Back. in Onder andere I've Got A Feeling. Waar hij ook hele mooie dingen doet. En natuurlijk in Don't Let Me Down. Waar hij prachtige solo speelt. Um, goed. Het album heet officieel Let It Be Naked. Waar dit vanaf komt. En dat is gewoon op CD te koop. Dus, en het is een, een prachtig album. En daar hoor je eigenlijk, denk ik, het album van de Beatles zoals ze het bedoeld hadden, oorspronkelijk bedoeld hadden. Maar goed, er was toen de nood, al de nodige frictie in die band. Wat? Er waren de ruzies gewoon. En uh, het was duidelijk uh, een, een groep in ontbinding die, uh, die daar bezig was. Maar goed, dat ze dan toch nog zo'n uh, prachtig concert wisten te geven op het dak. Dat is dan weer uh, te prijzen. En uh, van, deze, uh, van dit dakconcert zijn natuurlijk ook de legendarische woorden van John Lennon. We thank you on behalf of the group and ourselves. And we hope we pass the audition. Ja. Nou, dat was dus wel erg mooi. Goed, we gaan door. Even kijken of die computer... En dat doet hij dus wel. in het licht. En dat is Ja hoor Phil Collins Want die is jarig vandaag Wordt 67 How can I just let you walk away? Just let you leave. ...die zoveel moois en prachtige muziek gemaakt heeft... ...om daaruit een, een nummer te kiezen vanwege zijn verjaardag. Want hij is jarig vandaag. Hij is 67 geworden. En uh, nou ja, Phil Collins, drummer. Kennen we hem natuurlijk. Hij uh, was drummer van de band Genesis. En uh, toen op een gegeven moment uh, zanger Peter Gabriel zei van jongens de uh, mazzel... ...ja, toen werd uh, Phil naar voren geschoven als uh, de nieuwe zangert omdat zijn stem het meest leek op die van Peter Gabriel. En uh, ja, dat was eigenlijk toch wel een topperiode. Want uh, toen werd Genesis ook iets toegankelijker. En uh, kwamen er ook een aantal vinke, flinke successen. Phil Collins' solo carrière begon natuurlijk het album, uh, met het album In The Air Tonight. Uh, en uh, dat was zijn eerste grote hit, althans. En uh, daarna volgde nou heel veel uh, mooie muziek. Covers, zowel als, uh, als, als, als origineel geschreven werkjes. En legendarisch zijn natuurlijk ook uh, zijn imitatie van de Supremes. <laughs> Dat was ook wel heel erg leuk. In het nummer You Can't Hurry Love. Wat u nu hoorde, Nou, heb je, uh, was het nummer Against All Odds uit die prachtige film... Met Rachel Ward. Ik was helemaal verliefd op die vrouw. Oh, wat een <laughs> mooie vrouw zeg. Niet te geloven. Oh, schitterend. Rachel, oh, oh, oh, Ik krijg het er nog warm van als ik eraan denk. Maar goed, uh, Against All Dus Had jij nog wat uh, nog informatie over Phil? Of, uh, uh, nee, ja, de ah. gezondheidsproblemen. Het, uh, ook het bericht op een gegeven ogenblik dat hij doof zou zijn. Ja. Zou zijn geworden. En toch, uh, toch speelt hij nog. Ja. Een tijdje uh, geleden nog een show van hem zitten kijken. die man was... Zo ongelooflijk actief. Ik kan me wel voorstellen dat je daar een keertje... ook heel moe van wordt. Ja, hij is officieel is, is hij met pensioen gegaan. Ja, uh, ja, ja. Maar het schijnt toch dat hij weer wat gaat doen. Het schijnt ja. toch dat hij weer op toneel gaat. Het bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja, of het geld is op. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Dat is, of het geld is gewoon op. En, en dan organiseer je een goed gesponsorde tournee. En huppakee, dan is je bankrekening weer aardig gevuld. Ja. Kan natuurlijk ook. Weet ik niet, maar dat zou We wachten gaan. het af. Ik ben wel heel benieuwd naar de ja. nieuwe mooie dingen van. Ja, ga, ja of hij dat uh, gaat doen. Dat of doen. Het gaat doen ja. Maar doof is hij wel. Dat, of tenminste, hij hoort ja. in ieder geval heel slecht. Hij is heel slecht te horen. Of ja. zelfs doof alleen kan. Ja. Nou ja, dat komt uh, kom bij meer muziek. Ja, ook. drummersdoofheid. Ja, man, ja. ja, nou, ik uh, ken het. Ik ken er ook één. <laughs> <laughs> nou ja, oké. Okay. Uh, we gaan het nieuws. Ja, we dat maar doen. Want anders dan blijven we kletsen. En dat is niet helemaal doen natuurlijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Beb Sweris. ja. Zondagnacht is er een 26-jarige man uit Zandvoort aangehouden. op de Waarderweg met een kniptang in zijn bezit. Agenten zagen de man rond 2 .20 uur 20 lopen. Bij het zien van de politie probeerde de man te vluchten. Toen hij uiteindelijk staande werd gehouden, bleek dat hij een kniptang bij zich droeg. Een kniptang valt onder inbrekerswerktuig en daarom werd de man aangehouden. Het is overigens niet bekend of hij daadwerkelijk een inbraak heeft gepleegd. Op 10 januari is er een ontwikkelaar en een bouwbedrijf zijn samengestart met de bouwwerkzaamheden op het raadhuisplein in Zandvoort. De komende maanden is er veel bouwverkeer op het raadhuisplein. Ze zal een regelmatige mobiele kraan op het plein staan. De kraan wordt vanwege de veiligheid binnen de bouwhekken geplaatst. Tijdens de bouwvakvakantie in het hoogseizoen plaatst de ontwikkelaar het bouwhek terug en wordt de bouwlocatie verkleind. Dit gebeurt als alles volgens planning verloopt. En als de weersomstanden dan ook nog gunstig zijn... kunnen de werkzaamheden op het Raadhuisplein eind oktober klaar zijn. Ook zand voor het nieuws is dat Jan Lammers... voor de 24e keer gaat deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Lammers doet dat met het Racing Team Nederland... waarin hij samen gaat rijden met voormalig Formule 1-coureur... Guido van den Gaarde en Frits van Eert. De race op Le Mans telt mee voor het VIA World Endurance Championship 2018-19. Uh, de 24e keer doet Jan Lammers dus mee en in 1988 won hij ook. Volgens de bewoners van de Troelstraatstraat in Nijmuiden rijdt de HOV-bislijn veel te hard door de straat. Soms wel 60 km per uur en dat mag maar 30 zijn. Want de bewoners hebben al eerder geklaagd. En toen is de gemeente hen tegemoet gekomen. met de instelling van een 30 kilometer. Deze wordt echter overtreden. ook door bijvoorbeeld door politieauto's. De bewoners trokken aan de bel. en dat was vruchteloos. Dus namen zij zelf initiatief. Dit resulteerde in een grote witte plantenbak. met aan weerszijde een verbodsbord. met 30 erop. De bewoner laat weten dat het resultaat heeft afgeworpen. Want sinds zaterdag jongsleden rijden de bussen echt 30. Als ik vanaf plein 1945 aankom lopen, zie ik het bord al op grote afstand volgens die bewoner. Het heeft effect. Ander nieuws uit de regio Eimuiden. Een reparatie van een van de vier klokken op de toren van de Velsense gemeentehuis. Dat kan een bijzonder karwei worden geno genoemd. Alerte busrijdigers die op plein 1945 in de Muiden... een tussenstop maken en andere passanten... Dan zal het ongetwijfeld al zijn opgevallen. De klok aan de zijkant van de 50 meter hoge toren... loopt al enige tijd een uur achter. Ook de gemeente Velden heeft er inmiddels weet van, zegt een woordvoerder. Maar de operatie klokgelijk laat nog wel even op zich wachten. Het is niet de eerste keer dat in de Muidens opvallendste uurwerken... kuren vertoont.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 Er zijn wolkenvelden en met name in het midden en het zuiden van het land... krijgt de zon enige ruimte. Vanmiddag wordt het 7 of 8 graden. De westelijke wind waait matig. Morgen staat er meer wind. Het is dan eerst bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag klaart het op... maar later is ook kant op een winterse bui. Het wordt opnieuw 8 graden. In de tweede helft van de week wordt het kouder... maar blijft het onbestendig met dagelijks enkele buien... en de zon schijnt dan ook zo nu en dan... Dit was het nieuws voor ons vandaag van Diana Woeij van Weerplaza. Dat was het weer. Mooie muziek. Ja. Hoe heet het nummer? Het nummer heet Coucho. Ja ja. Van de gelijknamige LP. En uh, ja, we moeten even stopzetten. Ja. En Hallo. ik las ergens een zeer ondeugende wetenswaardigheid. De Den is ontleend aan de naam van een gigantische dildo. Die werd beschreven in het boek Naked Lunch van William Burrow. Zo, we zijn wel naked ja, vandaag. Ja, Let be we naked, wel Naked Lunch. We waren ja. ondeugende tijden. Ja, nou ja, ze, de, er zijn wel meer bands uh, die uh, ondeugende namen hebben. Zoals de Doobie Brothers bijvoorbeeld. En iedereen ja. vraagt zich af wat Doobie nou eigenlijk was. Nou, dat schijnt, dat schijnt dan weer een gigantische joint te zijn... Kijk. En uh, dat gebruikten de heren nogal veel. Dus uh, het zijn eigenlijk de joint brothers. <laughs> en uh, zo hadden we bijvoorbeeld ook 10CC. Hè? Dat uh, gaat ook het verhaal dat... Die naam ontstaan is uit de hoeveelheid sperma die een man spuit als hij klaarkomt. Dus dat schijnt CC te zijn. Ja, dat vind ik nou eens hele interessante wetenswaardigheden. Wat zijn nog eens wetenswaardigheden, redenen? Tijdens dit lunchprogramma, dames en heren. Dat is echt zo, ik heb die verhalen wel eens meer gelezen. Maar van Stiliden had ik inderdaad ook wel eens gelezen. Stiliden? Ja, Stiliden, dus nou ja, kan mooi zijn. Dat blijkt. We doen nog één leuk liedje, een nieuwe van de drie J's.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 Van alles wat ooit is geweest, mis ik jou nog het meest. Zorgd onervaren, je alles nog met andere ogen bekeek. Onderweg naar jezelf met elkaar, onderweg naar het feest. Door de betere jaren, ik hang ze aan de muren voordat ik vergeet. Ik vertel die verhalen nog steeds, zo haal ik die tijd voor de geest. En van alles wat ooit is geweest, mis ik jou nog het meest. Er wordt wel eens wat denigreerd gedaan over wat er aan musicaliteit uit, uh, uit Volendam komt. Maar uh, ik kan u verzekeren dat er toch wel heel veel kwaliteit vandaan komt ook. Uh, en dat bewijzen de 3J's toch maar weer met hun nieuwe album. Dit nummer dat heet uh, De Betere Jaren. Het is nieuw en ik vind het fantastisch. Daar gaat het. Zo is het nog eenmaal. Ja, oké. Okay. Nou, uh, we gaan naar de bioscoop. ik. Ja, we gaan naar de bioscoop.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 Uh, het verhaal is berust op waarheid. Het is geregisseerd door nieuwkomer Michelle Gracie... en voorzien van muziek van de Oscar-winnaars Benji Pasek en Justin Paul. In de hoofdrol de met Oscar genomineerde Hugh Jackman. Vanavond dus The Great Showman voor de laatste maal in Circus Antwoord om 8 uur. Morgenmiddag nog om half twee Ferdinand NL... Dat speelt zich af in Spanje. Het is het verhaal van de grote stier met een klein hartje. Als hij ten onrechte wordt aangezien voor een gevaarlijk beest... wordt hij gevangen genomen en ontvoerd. Vastberaden om terug te keren naar zijn familie... verzamelt hij een bondgezelschap om zich heen... en beleeft een fantastisch avontuur. Dat is dus de middagvoorstelling morgen de 31ste. Ferdinand alleen om half twee. De tweede voorstelling is om half vier. En dat is Coco, een groot muzikaal en kleurrijk spektakel dat families uit uh, alle generaties met elkaar verbindt. Samen met Mikel en zijn hond Dante... gaan we op een onvergetelijk avontuur... in een wereld vol knotsgekke buitenbeentjes. Morgenavond is daar weer de Simon van Column Club... die morgen een bijzondere voorstelling heeft... van de HHH, de Man with the Iron Heart. De voorstelling begint om half acht... En die verhaalt over het derde Rijk is op zijn hoogtepunt. Een Tsjechische verzetsgroep in Londen... beraamt het plan voor misschien wel de meest ambitieuze militaire operatie... van de Tweede Wereldoorlog. De operatie Anthropoid. Twee jonge recruten, Joseph Kabrik en Jan Kubis... worden naar Praag gestuurd om de vrede nazileidster Reinhard Heydrich... Die hoofd is van de SS, de Gestapo en tevens uitvinder en uitvoerder van de Holocaust, de vermoorden. HHH is gebaseerd op de gelijknamige roman van Laurent Binet. In de hoofdrol onder andere Jason Clark, Rosa pike Jack O'Connell, Mia Wassizkowska en onze eigen Barry Atsma. Dat is morgen in de Simon van Kolen Club om half acht. Tot zover, de Bioscoopagenda. Beth Hart, Joe Bonamassa. I can do what I want. I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own. I'll be all right alone. Don't need. It. Damn nou, Your Eyes heet het uh, liedje en het is uh, afkomstig van het nieuwe album van uh, Beth Hart samen met Joe Bonemassa, Black Coffee. En nou ja, zoals het uh, te doen gebruikelijk van dit uh, fantastische duo klonk het weer helemaal te gek. We hebben nog één artiest in het licht en daar kunnen we net uh, het nieuws mee halen denk ik. Artiest in het licht. Ali Hidding die is jarig vandaag en uh, die was natuurlijk de voorman van de band The Time Bandits. Specialized in you.